Nieuws van 8 uur. Dit is door al negens met het NOL. De Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten als de FIAT krijgen meer bevoegdheden. Zo mogen ze voortaan infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken afluisteren. Dat meldt de Volkskrant. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen. Met de nieuwe wet die deze zomer ingaat, moet de georganiseerde misdaad effectiever worden aangepakt. Privacyorganisaties reageren kritisch.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 Volgens de krant hebben 15 ziekenhuizen zo'n afdeling. De instellingen zeggen dat ouderen andere hulp nodig hebben dan jongere patiënten. Ook wordt er goed gekeken of ouderen de uitleg van de dokter goed hebben begrepen. In Myanmar worden de Rohingya volgens de VN nog altijd verjaagd. De organisatie concludeert dat op basis van bezoeken aan Cox's Bazar... een district in Bangladesh waar veel vluchtelingenkampen zijn. Sinds ruim een half jaar verdrijft het leger van Myanmar de moslimminderheid. Het begon met veel bloedvergieten en massaverkrachtingen... Volgens de VN is het geweld veranderd... in een minder intensieve campagne van terreur en uithongering... om ook de achtergebleven Rohingya te verdrijven naar Bangladesh. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar van de Buma Awards... de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, die eigenlijk Martijn Garritse heet... won onder meer in de categorie Nationaal met zijn hit Scare To Be Lonely. Dit jaar waren er vooral veel winnaars in de genres Urban and Dance... naast wereldberoemde Nederlandse DJ's... Zoals Martin Garrix en Armin van Buren vielen ook Ronnie Flex, Boef en Lil Kleine in de prijzen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe met kans op lichte regen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. Dit was het NOS CFM, ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een kwartiervertraging tussen Hoevelaken en Eembrugge. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam Den Haag bij Plaspoel Polder, 10 minuten vertraging, de weg is vrij. Ook de A4 Rotterdam Amsterdam is vrij bij Zoetenwouw Dorp. nog meer dan een half uur vertraging wel bij Zoetewoudendorp. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Zee een kwartier een kwartiervertraging over 10 kilometer. A12 Den Haag Utrecht bij Reewijk, een kwartiervertraging. Op de A13 Rotterdam Den Haag tussen Delft Noord en Lopend Prins Klausplein, 10 minuten erbij. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West, 20 minuten vertraging. Een kwartier bij Hardingsveld-Giessendam richting Rotterdam op de A15. A44 Den Haag-Amsterdam. De omrijders staan in de file een half uur richting Amsterdam. En tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We break.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 Lichter bij je zijn en ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel voor Don't even know what you were wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything.